Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Beveiligers op Schiphol zijn aan het staken. Het gaat om een onaangekondigde staking en dat is voor de tweede keer in korte tijd. Laatst ging het bagagepersoneel al spontaan staken... Vakbond FNV hoorde vanochtend van het plan, vertelde de campagneleider op Radio 1. We hebben aan de beveiligers gevraagd of dat wel zo'n slim idee is. Want dit is de dag dat wij in gesprek gaan. Dit is de dag dat wij onze eisen stellen om die kwaliteit van die werkgelegenheid flink te verhogen. Maar wij weten ondertussen ook dat al die Schipholwerkers... ...en dus ook de beveiligers het spuugzat zijn. Ze zijn witheet van woede van wat hun de laatste anderhalve weken is overkomen. De vakbond wil dat het personeel minimaal 14 euro per uur gaat verdienen... ...en dat er meer vaste contracten komen. Schiphol zegt zelf dat de staking nog niet zorgt voor problemen. Op de oorlogsbegraafplaats in Nijmegen zijn vannacht graven beklad met hakenkruizen... ...en teksten als Fuck Russia en Fuck Putin. Op de begraafplaats liggen meer dan 1500 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland om het leven zijn gekomen. Vanwege wat er gebeurd is weet de politie niet of mensen de begraafplaats vanavond tijdens dodenherdenking mogen bezoeken. De politie heeft twee mensen opgepakt die in maart rellen schopten bij Ajax Benfica. Eentje, een Amsterdammer van 23, wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou een vuurwerkbom in de richting van agenten en stewards hebben gegooid. Een paar agenten liepen daarbij brandwonden en gehoorschade op. En veel inwoners van het Engelse kustplaatsje Bournemouth werden vanochtend wakker met kleine oogjes. De plaatselijke voetbalclub promoveerde gisteravond na twee jaar weer naar de Premier League. De hoogste competitie daar. Na het laatste fluitsignaal ging het los in het stadion. Deze club, deze stad, deze spelers zijn terug in de Premier League. En zullen stand als equals in de grootste rijkste league. Ja, dat was een enorme pitch-invasion. Duizenden mensen renden vanaf de tribunes het veld op om feest te vieren... met de spelers en coaches van het team. Het weer. Vandaag in het binnenland wel wat stapelwolken... maar blijft overal droog met 15 graden in het noorden en 18 in Limburg. Morgen, bevrijdingsdag, eerst flink wat zon... smiddags wat meer wolken en temperaturen van 14 tot 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 your arms around me We vandaag begonnen met Wrap Your Arms Around Me van Agneta Volskog. Ja, dat is uh, van de maand Eurovisie Songfestival. En ik wil u onze inzending zeker niet onthouden. Hier komt De Diepte van S10. Ken je het gevoel dat, dat je tron niet uitkomt? Ben je Het regent alle dagen, en ik zie geen volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Daar. -da. Sluiten We aan bij de studiekring Zandvoort. De studiekring komt eens in de zes weken bij elkaar. Iedere bijeenkomst bespreekt een andere deelnemer een onderwerp naar eigen keuze en gaan we hierover in gesprek. De kosten zijn 2,50 per keer. Voor meer informatie of aanmelden belt u 3040700. 3040700 of mail naar e.lfrink plus.zandvoort.nl E. E.lfrink plus.zandvoort.nl En het is dinsdag 17 mei van 2 tot 4 uur. En de locatie? De Blauwe Tram. En ik ga door met Ellen Foley. We belong to the night. City Het was Santana met She is not there. Breinplein. Improviseren kun je leren. We willen mensen met een haperend brein goed ondersteunen. Niet liegen en oprecht blijven. Soms lijkt dat een onmogelijke opgave. Dan kan de kunst van improviseren je helpen. De deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. Dinsdag 10 mei. Van 3 tot 5 uur. Locatie Zandstroom. Toorbekkerstraat, nummer 13 in Zandvoort. Je hebt me al zo vaak verteld: welkom was ik meer dan ooit. Je nam me aan je hand en zei: alleen laat ik je nooit. Je toonde mij het leven. Is goed. Ik hoop dat je trots bent. Op... Voor het leven dat ik leef En het is net daarom Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. David Daniel Ross, geboren in 1910 en overleden in 1990, was een Amerikaanse songwriter, componist, arrangeur, pianist en orkestleider. Zijn bekendste composities waren The Stripper, Holiday for String en Calypso Melody. Hij schreef ook muziek voor vele televisieseries waaronder It's a Great Life. De Tony Martin Show Little House on the Prairie. Roos werkte als componist voor televisieprogramma's, leverde hem vier Emmy's op. Daarnaast was hij muzikaal leider van de Red Skelton Show tijdens de 21ste run op de CBS- en de NBC-netwerken. Hier is David Roth met De Stripper.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 Zo fijn dat het weer kan. Een podium beklimmen is altijd spannend en daarom kunnen de storen leerlingen van New Wave Muziekschool jouw support goed gebruiken. De deelname is gratis. Zondag 15 mei van 1 tot 3 uur. De locatie? Het lokaal Zandvoort Louis Davids Cadet. En ik ga door met Harry Styles As It Was. To hold out the palm of your hand, why don't we leave it there Nothing to say, and everything gets in the way. It seems you cannot be replaced, and I'm the one who stay. Oh. Just wants to know that you're well Is Gelderland Waarom blijft de smaak van koffie hangen in een thermoskan? Wetenschappelijk onderzoek naar de persistentie van koffiesmaak in thermoskannen of kopjes is onvindbaar. Maar hoogleraar, voedselauthenticiteit Saskia van Roet van Wageningen Universiteit and Research heeft wel een vermoeden. Waarschijnlijk blijven de koffieresten aan de glazen of metalen binnenkant van je thermoskan plakken. De koffieresidu is een beetje van de prut dat tijdens het zetten grotendeels in het filter of de koffievet blijft zitten. Die prut bestaat onder andere uit olieachtige stoffen. Koffiebonen bevatten relatief veel vet en allerlei geurstoffen of aroma's. Dit materiaal is een beetje oplosbaar in water, maar het blijft nog liever aan de rand van je thermoskan zitten. Giet je er daarna thee in, dan komt telkens een beetje vrij. Van Ruud, van de aroma's heb je maar een klein beetje nodig om het te kunnen waarnemen. Vandaar dat je erg makkelijk een koffiesmaak aan je thee kunt krijgen. Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from Old Chicago Town. Ik Het was Maabeker van Body M. Tijdens de verhalenmiddag van Pluspunt op maandag 9 mei komt Volkert Bloemen vertellen over de wederopbouw vanaf het plan van Friedhof tot de realisatie van het Boulevardcentrum, Hotel Bauwens en omringende bebouwing aan de kop van de Zeeweg. Zandvoort zat namelijk na de Tweede Wereldoorlog op de zevende plaats. ...van de meest beschadigde gemeente. De verhalenmiddag is van 2 tot half 4 in de blauwe tram aan de LDC-plein. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. De entree is van 2,50, inclusief koffie of thee. Wel graag even van tevoren aanmelden via 3040700. 3040700 of 1.lfrink E. E.lvnk.nl En ik ga door met Paul Simon late in the evening. Yeah, Cornelis Jacoba Vrienden, oftewel Henny Vrienden... geboren in 1948, helaas overleden in 2022... was een Nederlandse componist, gitarist, pianist en zanger. Hij werd bij het grote publiek bekend als liedzanger van de band Doemaar. Doemaar werd in 1978 opgericht. Vrienden kwam er in 1980 bij als vervanger van Piet Dekker... die eerder ook deel uitmaakte van The Rumbones... Doemaar groeide uit tot een van de belangrijkste groepen van de nederpopzins. Maar de overmatige populariteit, met name onder tienermeisjes, deed hen in 1984 het besluit nemen de band op te doeken. Vrienden had op dat moment zijn eerste Nederlandstalige soloalbum uitgebracht. Geen balade, was opgenomen met behulp van Doemaar collega Jans, Jan Hendrik, Jan Pijnenburg en part-time bandlid Joost Belinfante. De eerste single, Als je wint, was een duet met Herman Brood. Voor Rijnmond van Groenewoud publiceerde Vrienden in deze periode het album Haba. Het onder andere de single gek op jou. Vrienden trouwde voor het eerst in 1984. Met zijn echtgenoten kreeg hij twee zoons en een dochter. In 2000 scheide hij en een jaar later trouwde hij met Gale Veldhoen, met wie hij twee zonen kreeg. Op 25 april 2022 maakte concertorganisator Mojo Concerts namens zijn familie bekend dat Vrienden op 73-jarige leeftijd was overleden. Hij overleed op die dag in zijn woning in Diepenheim. Vrienden was al enige tijd ziek. Hij had longkanker. Hier is, doe maar met Is dit alles? Ja, u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 you my happiness depends on you and whatever you decide to do Jolene, Jolene, Jolene.